Hij hey, staat, kijk, top. Hey, uh, ik mag straks met jullie uit de Bijbel lezen. Uh, maar eerst wil ik wat vertellen over Rotsvast. Ik ben uh, erg gezegend dat ik daar onderdeel van mag zijn. Uh, Rotsvast is een, een part-time Bijbelschool uh, van twee weekenden per maand. En voor jongeren en jongvolwassenen. En, nou, het is een, een plek waar ik eigenlijk hetzelfde proef als wat ik hier proef. Die vreugde, die liefde voor elkaar, het verlangen om God te zoeken, dat proef ik daar ook. Um, we, we, we bidden met elkaar, um, we doen bijbelstudie met elkaar, we zoeken God met elkaar, maar we gaan ook met elkaar de straat op, uh, doen een evangelisatie. We zitten in, uh, in Zuidoost, um, dus mocht jullie nog vraagjes over hebben, kom straks naar me toe, of naar Jan toe, uh, Dit is wat we doen. Hey, ik, uh, ik ben Jiddo, <laughs> ik, uh, ik loop stage bij Rotsvast, uh, en, um, ik ben tweedejaars student Godsdienst Pastrouw Werk, dus dat is uh, hbo-theologie. En uh, ik vind het leuk om hier te zijn. Ik zou graag met jullie lezen uit uh, Handelingen 16. Vers 16 tot en met 26. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschaft haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar, za naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u, in de naam van Jezus Christus, uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, Deze mensen verstoren de orde in onze stad, zij namelijk cliode, Ze verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af... en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun, hun vele slagen toegediend hadden... wierpen ze hen in de gevangenis... en de geboden de en hem zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had... wierp hij hen in de binnenste kerker... en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht... Baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen luisterden naar hen. En plotseling vond er een grote aardbeving plaats, zodat alle fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Dat speaks de Lord. <laughs> Mooi. Ik voelde me net even alsof ik in Oeganda was eigenlijk. <laughs> Met het uh, heerlijke Swahili-liedje. Uh, ik ben net anderhalf week, nou ja, eigenlijk twee weken terug, maar ik ben eigenlijk nog niet helemaal terug. Fysiek ben ik wel terug, geestelijk niet. <laughs> dus het is uh, goed om weer bij jullie te zijn. Um, ik, ik heb vorige keer besloten dat jullie echt een van de leukste gemeentes zijn van het Oostelijk Halfrond. <laughs> zijn je daarmee eens? <laughs> te gek man, weet je? Ik merk gewoon echt hoe God gewoon op een hele bijzondere manier gewoon in deze gemeente werkt. En jullie zijn allemaal echt superleuke mensen. Tenminste, ik neem dat aan, ik ken jullie niet allemaal. Maar <laughs> ik ontmoet jullie ochtends nog niet, dat scheelt te hebben, we hebben middagdienst. Maar uh, vandaag zou ik met jullie een van de principes willen delen. Uh, die ik ontdekt heb tijdens mijn werk als predikant en ook zeker na die tijd. <laughs> en die ik ben gezien als fundamenteel voor mijn werk als evangelist en ook als discipelmaker. Sterker nog, ik wil je eigenlijk vandaag vertellen dat ik geloof dat als je dit kunt pakken en het toe kan passen, dat je werkelijk een van de meest vrije mensen op deze wereld zult zijn. En dat niemand meer een claim op je leven kan hebben. Een van mijn geestelijke vaders, die vertelde me laatst dat hij na jaren van zorgen over mij, dat hij eindelijk weer een vrije Jan ontmoet had. Ja? Hij zegt, Jan, je bent echt ontketend, man. Dat waren zijn letterlijke woorden. En ik dacht erover na en ik kwam tot de conclusie dat hij ergens wel een punt had. Hij had gelijk. Ik voel me zo vrij als een vogel. Een haan, hè? Oké. Okay. <laughs> maar ik heb de juiste golf te pakken en ik voel me als een adelaar die balanceert op de, op de ruach van de Heilige Geest. Maar dacht ik, als ik ontketend ben, dan houdt het in dat ik me een tijdje echt gebonden heb gevoeld. Geketend heb gevoeld. En dat zette me aan het denken. Dat ik me gevangen kon voelen. Terwijl, hoe kan het nou toch zijn dat iemand die Jezus kent, wat, wat zelfs het evangelie van vrijheid verkondigt, uh, dat hij zich gevangen uh, kan voelen. En ook tijdens mijn bediening zie ik zoveel mensen die zich gevangen en gekluisterd kunnen voelen door zoveel dingen. Misschien herken je het wel. Dan is deze preek voor jou vandaag. En herken je het niet, misschien gebeurt het ooit nog en dan denk je terug aan dit moment. Uh, ik ben op zoek gegaan naar antwoorden in de Bijbel. En daarom wil ik met jullie dus, gaan naar een van de mannen die daadwerkelijk gevangen zat, ondanks zijn geloof, maar die in gevangenschap een houding heeft, waarvan ik bij mezelf dacht, Paulus jongen, hoe krijg je het toch in vredesnaam voor elkaar? En wat is er gebeurd? Paulus heeft een droom gekregen. Een droom van een man uit Troas, die hem vroeg om een volkomen onlogische stap te maken en over te komen naar de verre kolonies. En hij komt dan aan in Filippi. En in Filippi gaat hij niet naar de synagoge zoals hij meestal deed. Maar hij gaat naar de rivier buiten de stad. En dat doet hij, dat doet hij omdat Claudius keizer was. En Claudius was niet zo'n fijne keizer. Claudius was angstig voor de invloed van Joodse mensen en van christenen. En ze werden de stad uitgezet. Dus het was gevaarlijk om daar in de stad openlijk je geloof te beleiden. Ze konden dus niet op officiële plaatsen samenkomen. He, zoals hier in Nederland. We zijn zeer bevoorrecht met de vrijheid die we hebben hier. Ja, en, en daarom was de rivier was een goede plaats. En daar komt Lydia, misschien ken je dat verhaal wel. Hey, Lydia tot geloof, hè, jongens. Weet je, de eerste predikant. Ja, van het Europa, Europese com, com, eh, continent. Dat was geen man. Dat was een vrouw. Dat zegt al wel iets, denk ik. Dat moet ik altijd zeggen van Rit, anders krijg ik mijn zakgeld niet. Ja. En, en, en na een tijdje gaan ze weer terug naar die plaats van gebed. En daar ontmoeten ze dan een slavinnetje. met een waarzeggende geest. die hun herkent als discipelen van Jezus. En dit zegt ze. Deze mensen. Ze zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. Let op, er staat de slavin, loopt dagen achter Paulus en Silas aan. Voor de beelddenkers erg grappig, toch? Weet je, je kunt je voorstellen, ontbijten, je loopt naar buiten en dan staat ze weer. Totdat Paulus, hij begint zich eraan te ergeren op een gegeven moment. Um, en, en hij draait zich om en hij zegt, basta, ik ben er klaar mee. Nu laat je haar los in de naam van Jezus Christus. Ga weg uit haar. En ze komt vrij, prijs de Heer. Maar ze verliest haar bovennatuurlijke gaven om de toekomst te voorspellen. Geen nachtelijke uurtjes astro-tv meer voor dit meisje. De nacht is voorbij. Ze heeft rust gevonden. Maar die producenten, hè? die producenten die zijn niet blij... Want ze hadden een contract met machten die niet blij waren dat ze niets meer aan haar hadden. Dus ze zetten de mensen in Filippi op eh, tegen Paulus, tegen Silas. Ze hadden de autoriteiten erbij. Ze komen als één man in opstand tegen ze. Hun kleren worden afgerukt. En ze krijgen geslagen met stokken. Nou, wat was de aanklacht tegen Paulus en Silas? Het waren Joden. En dat staat er heel duidelijk. En met hun leer mogen wij niets van doen hebben omdat wij Romeinen zijn. Nou, waarschijnlijk was het feit dat Paulus Romein was zijn redding geweest op dat moment. Hij zou voor een Romeins gerechtshof uh, gebracht moeten worden om berecht te worden. En wat er dan gebeurt is gewoon geweldig eigenlijk. Stel je voor, ja, Paulus en Silas ze zitten met hun voeten in de blokken tussen de misdadigers. Oké, okay, de een zal misschien een stuk fruit gestolen hebben of zoiets. Maar er staat dat ze in de binnenste kerken gegooid zijn. Dus er zullen zeker moordenaars gezeten hebben, verkrachters, op diezelfde plaats van onze Paulus en Silas. Even mensen, zo donker, zo donker als het buiten was... Zo donker was hun perspectief op dat moment. Maar dan gebeurt het. Op, het. op het moment dat de nacht haar meest donkere moment beleeft, in het donkerste uur van hun gevangenschap, klonk er een loflied. Kun je dat voorstellen? En we het dan echt over een loflied, hè? Als je kijkt in het Grieks, dan staat er hymnus. Dat heeft niet zoveel te maken met hummus. <laughs> dan staat hymnus. En daar is hymne van afgeleid. ja. Misschien waren het zachte, zoete, zuivere liederen die we hier vandaag gehoord hebben, het zou kunnen. Ik weet niet hoe er gezongen werd, maar dat deed er ook niet toe. We weten wat er gezongen werd. En dat wat er gezongen werd, was geen klaaglied. Zo van, oh God, kijk nou naar ons, jullie hoe we hier zitten, zo, met onze voeten in de blokken. En die stinkende mensen om ons heen, en zo, dat soort dingen. Dat niet, het was geen klaaglied. Het was een loflied. Een hymne. Ongelooflijk. En wat er daarna gebeurt, is natuurlijk veel spectaculairder dan dat kleine moment... Ik bedoel, een grote aardbeving die de fundamenten van de gevangenis uh, schudde. En onmiddellijk gingen de deuren open en de blokken braken open. En de Sipir ziet dat ze niet weggegaan zijn en hij en zijn gezin komen tot geloof. Prijs de Heer. Fantastisch. Natuurlijk is het allemaal veel groter. Maar terwijl ik het las, werd ik eigenlijk juist waar dat ene moment bepaald. Dat ene moment. Dat ene moment waarop alles het meest duister lijkt te zijn. Waarop de ketenen het zwaarst aanvoelen. In het midden tussen andere gevangenen, in het donkerste uur van hun gevangenschap, dat er een hymne klinkt uit de rauwe stemmen van twee mannen. En er kunnen heel wat donkere momenten in ons leven zijn, toch? Wie ja, van jullie kent die momenten? Misschien zit je nou wel in zo'n moment. We zijn christenen, we zijn mensen, net zoals Paulus en Silas, volgelingen van Jezus. Zij zijn mensen zoals jij en ik, mannen van vlees en bloed zoals jij en ik. Nou, wat is dan het verschil tussen hen en mij en misschien ook wel tussen hen en tussen jullie? Weet je, ik die me in mijn vrije, liberale, welvarende paradijsje, dat ik Nederland noem, heel erg gevangen voelen kan soms. En zij die met hun voeten in de blokken zitten tussen de moordenaars en de verkrachters met een heel donker perspectief een lied van vrijheid kunnen zingen. Wat is het verschil tussen hen, tussen mij? Tussen hen en misschien wel tussen jullie. Ik denk dat het verschil zit in de woorden van het slavinnetje. zat gelijk. <laughs> en dan specifiek in die, in die zes woorden. Deze mensen zijn dienstknechten van God. Ze zijn dienstknechten van God. Paulus en Silas, ze waren dienstknechten van God. Nou, dienstknecht is heel netjes vertaald hier. Op een manier die we het eigenlijk nog wel willen aanhoren. Ja, nog wel kunnen kopen. Maar er is iets gebeurd met dat woord. Dienstknecht. Want wanneer we kijken in de grondtekst. Dan staat er het woordje doelos. Ja. En wie weet wat doelos betekent? Oh, serieus? Dat je dat durft te zeggen. Tjoe, jongen. Durf het bijna niet hoor, als ik kerk ben. Er staat het woordje slaaf. In plaats van knecht. En weet je, ik weet niet wat jullie de mooiste brief van Paulus vinden. Voor mij is de brief aan de Romeinen. En laatst heb ik besloten om het weer, weer zorgvuldig te gaan lezen. Biddend en mediterend. En ik bleef als teken bij de aanhef. Maar wat zegt Paulus daar? Eigenlijk hetzelfde. Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft me uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft me opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen. Dus hij begint die brief hè, met, met de auteur en dat is Paulus. En dan is het gebruikelijk dat je jezelf aanprijst, toch? Van ik ben Paulus, ik heb dit gedaan en dat gedaan. en ben daar geweest en wauw, iedereen is blij met me en noem op. En heel veel mensen staken hun handen in de lucht kwamen tot geloof. en Dat soort dingen, maar Paulus doet dat niet. Voor hem is het niet relevant wie hij is. En wat hij allemaal gedaan heeft, nee. Hij noemt zichzelf daar een dienstknecht van God. En vertaalt opnieuw staat daar doulos, Een slaaf van Christus. En niet alleen hij noemt zichzelf een slaaf van Christus. Het woord komt heel veel voor in het Nieuwe Testament. Voor wat betreft onze verhouding tot Christus, onze Meester. En ook in de eerste eeuwen na Christus noemen christenen zichzelf slaven van Christus. Maar voor ons is dat heel vreemd. En daar spreken we eigenlijk niet meer over. En ook al realiseer ik mezelf. Eh, dat het feit dat je in het oude Rome slaaf was. niet per se betekende dat je in ketens geslagen was. Het was niet hetzelfde als de beelden die we misschien wel kennen van, van Amistad. of van de hut van Oom Tom of iets dergelijks. Ik bedoel, een vijfde van de totale populatie in het oude Rome bestond uit slaven. Slaven konden de beheerder zijn van een huis. Ze konden voor hun heer spreken op markten. Ze konden de leiding hebben van een heel landgoed. Maar er is een verschil tussen een knecht en een slaaf. Er is een verschil. En dat is een slaaf is niet vrij om te doen en te laten wat hij zelf wil. Hij kan het contract niet opzeggen. Het enige dat hij zou kunnen doen is vluchten. Want hij is in het bezit van zijn meester. En toen ik het begon te begrijpen kwam alles in mij in opstand. Misschien heb je dat ook al. Dus praat hij over die man? Weet je? Want ik had het nog nooit gehoord in de prediking. Het past ook helemaal niet bij wie ik ben en hoe ik opgevoed ben. Het kind van God, ja zeker. Dat vind ik heel fijn om te horen. Geliefde Gods ook, het is ook waar. Vriend van God, mooi. Wie is een vriend van God? Ja, toch? Te gek, man. Door je geloof kun je een vriend van God genoemd worden. Knecht vind ik al een beetje lastig. Als ik eerlijk ben. Maar slaaf, come on. Doe normaal. Ik kom uit 1974, oké? Okay? Ja, ik ben een kind van het. Ja, <laughs> 4, 7, ik ben een kind van het modernisme. Ja, kom op, he. de empirische beweging. Zelf onderzoeken, zelf denken. Van de postseksuele revolutie. He, ik mag kiezen wat ik doe, met wie en hoe en dat soort dingen allemaal. Weet je, de grootste technologische ontwikkeling die onze historie ooit gekend heeft. Niemand die mij de wet voorschrijft. Niemand die mij vertelt wat ik moet doen of wat ik moet denken. Ik stem de SP. Oké, okay, ik heb me bekeerd ondertussen. Ja, ik weet niet... Als je SP stemt, prijst de heer. Maar. <lacht> niet dadelijk naar me toe komen. Hey, wat zeg je nou? Ja. Maar, dus ik stemde tegen, dat ken je toch nog? Wie stemt SP, die stemt tegen. Ja? En ik liep mee met iedere protestmars die je maar kon bedenken. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in de waarde. Daar kom ik vandaan. Vrije mensen zijn we, toch? Maar als ik om me heen kijk, <lacht> heb ik soms nog nooit zo'n overbevolkte gevangenis gezien. Als ons land... Dat zien we buiten de kerk, maar als ik eerlijk ben, zie ik het soms ook binnen de kerk. Weet je, de agenda's van heel veel predikanten en kerkraden die ik ken, die zitten bomvol met het blussen van brandjes tussen mensen die aangetast zijn in hun vrijheid. Ja? Of in het zo in te richten van de diensten dat iedereen tevreden is. Wist je dat er organisaties zijn die hun geld verdienen met tevredenheidsonderzoek in de kerk? Dat is toch eigenlijk heel apart, of niet? Zet je aan het denken. Weet je, in de kerk zouden lofliederen moeten klinken. Maar soms horen we hier nog meer klaagliederen dan in de rest van de wereld. Hier natuurlijk niet, maar sommige kerken wel. Weet je, maar we zullen allemaal gevangenen blijven van onszelf en van, van anderen, of van onze omstandigheden en onophoudelijk klaagliederen blijven zingen, totdat iemand eens een keer de juiste vraag gaat stellen. En de juiste vraag is deze. Meester, wat wilt u dat ik doe? Meester, wat wilt u dat ik doe? En Paulus, hij begint de brief van de Romeinen dus niet met het presenteren van Paulus. Hij vertelt hier niet wie Paulus is, let op. Hij vertelt hier niet wie Paulus is, maar hij vertelt hier van wie Paulus is. Het is maar één woordje, maar het is een enorm verschil. Paulus legt ons hier het zwijgen op. Hij zegt, shh, hou je mond nou eens. Weet je, het gaat er in het leven niet alleen maar over wie jij bent. Maar het gaat er ook over van wie jij bent. Ben jij van Christus? Ben jij van de levende, gestorven en opgestane Heer? En als dat zo is, mag Hij dan ook werkelijk de Heer van je leven zijn? Heet je je kent het verhaal van Paulus wel, toch? Op het moment dat Paulus bezig is om zichzelf op een gruwelijke manier te presenteren... en zijn eigen carrière te bouwen, op de hoofdstraat naar Damascus... dan wordt hij getackeld door de Heer. En Paulus komt tot inkeer. Maar wat hij daar krijgt, is niet een vrijbrief om gezegend door te gaan met zondigen... Of een heilig kaartje met, uh, joh, verlaat je gevangenis zonder te betalen. Nee, dat wat je daar te horen krijgt is dit. Je mag de gevangenis verlaten. Zeker. Want ik heb betaald. Maar nu ben je van mij. Je bent mijn eigendom. Mijn bezit. En ik kunt niet met me eens zijn, ik zeg gewoon wat de Bijbel zegt. 1 Korinther 6 vers 19 tot 20 zegt. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? veel mensen zeggen dat tegen mij, hè, dat, dat woord... Weet je? weet je, die geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En dan staat er, en weet u niet dat u niet van uzelf bent. Er staat, u bent gekocht en betaald. Je bent gekocht en je bent betaald. Dus bewijs God eer met je lichaam. Kom tot mij, Paulus, kom tot mij. Jij die zo vermoeid en belast bent, we kennen het. Kom tot mij en ik zal je rust geven. En hoe geeft de Heer hem dan rust? Niet door de deur open te zetten en te zeggen, ga je gang maar. Hij biedt hem een juk aan. Een juk. En terwijl ik erover nadacht, begon ik het pas voor het eerst te zien. Hij krijgt een juk aangeboden. Dus hij is niet vrij. Ja, vrij van de macht van de zonde, amen. Ja, vrij van de macht van de boze, zeker. Zelfs vrij van de macht van de dood. Te gek, toch? Maar de enige manier om werkelijk vrij te komen is jezelf te verbinden jezelf ondergeschikt te maken het juk te accepteren dat Jezus voor jou heeft, en Paulus buigt en hij steekt zijn hoofd door het juk en hij zegt meester, wat wilt u dat ik doe meester, wat is uw wil, en daar in zijn wil, daar vindt hij rust er is maar één manier om rust te krijgen in het leven dat is aan de tafel van je hemelse vader in het juk van je heer weet je, er zijn zes verschillende woorden in het Grieks, die knecht kunnen betekenen maar doeloos hoort daar niet bij Doelos kan maar op één manier vertaald worden. En dat is met slaaf. Weet je, ik heb heel lang gepredikt over de manier waarop God ons ziet. Ik heb gepredikt over hoeveel die van ons houdt. En daar sta ik nog steeds achter. Wat een geweldige schat er in ons ligt. Mensen bemoedigen gestimuleerd. Zijn zich zelf laten geloven. Ik heb verteld wat mensen voor God, voor God zijn. En wat hij wat voor jou doen wil. Hij als een kind van mijn tijd. Maar de vraag aan jullie vandaag is. Niet zozeer, wat is God voor jou? Of wat kun jij voor God zijn? Of hoe denk je dat hij je ziet? Maar meer van, wie is God voor jou? En wat wil jij voor hem doen? Weet je, het is misschien maar een naam. Maar een naam laat de mate zien waarop je iemand kent. Het laat zien welke type relatie je met hem hebt. Welke verhouding je bij hem aanneemt. Nou, hoe noem jij hem? Noem je hem jouw verlosser? Ik hoop het. Ja, want het is waar. Noem je hem jouw redder? Je maker, je vader? Het klopt allemaal bij ons gezien. Maar mag die ook, mag die ook je meester zijn. En wil je dan ook eens als een knecht gaan gedragen? Weet je, een knecht doet wat zijn meester zegt. Een knecht is gehoorzaam en hij vindt rust in die gehoorzaamheid. Weet je? Dat ervaren Rut en ik op dit moment. Weet je, het is niet zo gemakkelijk om de gemeente waar je van houdt en waar je ziel en zaligheid in geïnvesteerd hebt, om dat achter je te laten, om een goed salaris op te geven en met twaalf jonge, jonge honden in de buimen te gaan werken. Ik, bedoel, ik had de kans om voorganger te worden van een grote gemeente met meer dan duizend man. Het leek me een hele logische carrière stap. Denk je, dat is goed, dat staat goed op mijn cv. Dat is fantastisch. Maar God had een ander idee. Weet je? En ondanks dat kan ik je vertellen dat we nog nooit zoveel rust hebben gevonden. Want de enige plaats waar de mens werkelijk rust vindt, is onder het juk van Christus. Weet je, als hij je meester is. Weet je, wil je dan ook luisteren naar zijn stem? Weet je? Als hij van je vraagt dat je zevenmaal zeventig keer uh, moet vergeven. Ga dan ook op zoek naar de mogelijkheid om de ander te vergeven. Ook al doet het pijn, ook al is het moeilijk, de meeste vraagt het. Als hij zegt roddel niet, doe het dan ook niet. Ook geen goed bedoeld Nederlands advies, achter iemands rug om. <laughs> en zegt hij, heb je naast de lief als jezelf? Loop dan niet langs die persoon in de goot. Want als je daar zelf zou liggen, dan zou je toch willen dat iemand zich naar je uit zou strekken. Als het zijn eerste opdracht is om je te laten dopen of om beleidenis te doen, weet je. Hij gaat dan onder in het water of doet beleidenis. Niet pas op het moment dat het goed voelt voor jou. Weet je, de meesten willen het graag. Als hij zegt, ga uit en maak alle volken tot mijn discipelen, ga dan uit. Want de wereld is heel hard op, op weg naar de universele Damascus. Geef hem de leidsels in handen, volg zijn pad. Dan schok je niet over de vierbaansweg onder het juk van het gewone bestaan, maar dan loop je al zingend over de smalle weg onder het juk van je meester. Weet je, wanneer we kijken naar dit verhaal, hè, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan constateren dat het voor Paulus en Silas in essentie eigenlijk helemaal niets uitmaakte. Of ze nu een gevangenis om zich heen hadden of niet. Echt niet. De Romeinse staat had geen recht meer op ze. Ze waren vrij in dienst gegaan van een ander koninkrijk. Dat is ook, ook wat de Bijbel zegt, hè? 2 Korinther 7 vers 21 tot 22. Wanneer je als slaaf geroepen bent, moet u dat niet kunnen schelen. En de Bijbel is gelukkig ook wel heel slim, hoewel je de kans om vrij te worden zeker moet benutten. Want de slaafstaat die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer. Zoals degene die als vrijman geroepen is, een slaaf is van Christus. Zie je? Zie je? Snap je het principe? Als de koning zou besluiten, de hemelse koning zou besluiten dat hun leven op dat moment op zou houden, dat was het zo. Paulus en Silas zeiden, ik ben niet meer van mezelf. En ik zit exact op de plaats waar God me hebben wil. En daarom, juist daarom, kan ik dat loflied zingen. En nou, hoe is dat met jou? Vandaag. Zit jij op de plaats waar je meeste je hebben wil? Of voel je je ook gevangen door een andere heer? En Jezus zegt in het woord, je kunt geen twee heren dienen. Dat geeft vast echt onrust. We zijn in het bezit van Christus, en dat geeft echt heel erg veel rust. Snap je het principe? Heel erg paradoxaal, dat is misschien wel een beetje ingewikkeld, alleen het woord paradox is al ingewikkeld, hè? weet je? Maar het is dus zo, vrijheid vind je in de verbinding die je aangaat met de meesten. Jezus zegt, ik noem je niet langer slaven, dat is een heel grappig stuk uit de Bijbel, hè? ik noem je niet langer slaven, maar ik noem je vrienden. Maar je bent pas mijn vriend als je doet wat ik zeg. Ik heb het ook wel eens geprobeerd, ik heb bijna geen vrienden meer over. <laughs> maar het staat er letterlijk. Oké, okay, je gaat naar je werk, let op. Je gaat naar je werk en dat is heel erg belangrijk. Ja? Het is ook belangrijk om je werk goed en naar behoren te doen. Hè? Want op die manier laat je Jezus zien, ja toch? Maar let op, let op, je werkgever is niet je eigenaar. Nog ben je in het bezit van het bedrijf waar je werkt, of het bedrijf dat je hebt. Mannen, zeker mannen, let op. Ja, je kunt dus ook nooit je werk gebruiken als excuus om niet dat te doen wat God van je vraagt. Ja? Ook mogen de stemmen van de tijden niet het antwoord in, eindwoord in je leven hebben. En niet de stemmen uit je verleden. Of de stemmen van je opvoeders. Of van de gebeurtenissen ten goede en ten kwade. Ik heb altijd de neiging om me soms achter mijn context te verstoppen. Misschien ken je dat wel. Zo van, hé, hey, ik reageer een beetje fel. Of een beetje, soms ben ik een beetje temperamentvol. Ik zeg, ik kan er niet voor aan doen. Dus dan ben ik nou helemaal opgevoed. He? Weet je, ook kunnen de omstandigheden van het leven ons uiteindelijk soms te neerdrukken, toch? Weet je, ziekte, lijden, verdriet, ze dus kunnen, kunnen gevangenen van ons proberen te maken. Maar ik wil één ding zeggen. In Christus ben je niet hun bezit. Echt niet. Jouw omstandigheden hoeven jou niet de baas te zijn. Want er bestaat geen pijn in deze wereld die de hemel niet kan genezen. Amen. Ja? Zelfs als die machtig laatste vijand komt, ja, de dood. Dan mag je hem in de ogen kijken en dan mag je tegen hem zeggen, jij bent niet mijn baas. Jij bent niet mijn meester. Oké, okay? ik zal mijn ogen even kort moeten sluiten. Ja, maar als ik ze weer open doe, dan zal mijn meester mij ontvangen. Dan zal mijn heer mij ontvangen. En dan zal hij tegen me zeggen, je was een goede, je was een betrouwbare. Doe los. <laughs> en je mag aanschuiven aan het feestmaal van je heer. Jezus is jouw heer. Jouw huis is niet hier op aarde. Je bent onderweg naar de ultieme vrijheid. Daar in de woning van de vader waar vele huizen zijn. Amen toch? Lieve mensen, na acht jaar predikantschap merkte ik toen, toen was ik op. Dat, kan, dat heb je wel eens. Ik was doodmoe. Weet je? En nu kom ik erachter dat ik naast alle lieve, liefdevolle en mooie dingen, dat ik me soms echt gevangen heb gevoeld. Ik was een slaaf. Mijn hele, mijn hele leven lang was ik een slaaf. Een slaaf van angst. Misschien ken je dat ook wel in je eigen leven. In mijn geval angst voor afwijzing. Ik kan me herinneren dat een aantal mensen in de gemeente tegen me zeiden... Jan, je bent een goede preker, als ik altijd maar blij mee, dat ze dat zeiden natuurlijk. Maar iedere keer tijdens een preek moet je jezelf altijd een beetje belachelijk maken. Dat ken je misschien wel een beetje van me. Dat doe ik als ik een nieuwe kerk kom, doe ik dat altijd een beetje. Ja, steeds minder. Maar je moet jezelf altijd een beetje belachelijk maken. En nu ben ik erachter waarom ik dat deed. Ik deed dat om te voorkomen dat jullie dat deden. Snap je? Ik deed dat omdat ik angstig was voor afwijzing. Ja? Dat ik niet zou voldoen aan de standaard van mensen. Want dat is wat ik namelijk mijn hele leven al, al, al meegekregen heb. Je voldoet niet, je mag er niet zijn, je hoort er niet te zijn. Wie ben je nou eigenlijk wel niet? Gekke vent, weet je wel, want je drukt druk de gebaren en noem maar op allemaal. Wat ben je eigenlijk voor man? Zoveel afwijzingen, misschien ken je dat wel. Want als ik om me heen kijk, dan weet ik dat ik niet de enige ben. Zoveel mensen, misschien jullie ook wel, zijn slaven van de goedkeuring van mensen. Zijn angstig voor afwijzing. Wie van jullie zit op Facebook? Wie heeft ooit de ochtends dat je je bed uitkomt ja, en dat je zo'n baard hebt en zo'n dit haar, een selfie gemaakt en op Facebook gezet? <laughs> je zou het eens dus moeten doen. Want selfies zijn altijd wannabes, zeg ik altijd. Dat is een afleiding, oké, okay, maar, maar we zijn allemaal, we zijn allemaal, weet je, ergens zo, zo behoeftig naar goedkeuring van mensen. We zijn angstig voor afwijzing. Weet je, afwijzing door jezelf en angstig voor afwijzing van anderen. Maar weet je, door te studeren op dit woordje Doeloos, ben ik ergens achtergekomen. Let op, er is niemand in de positie om mij af te wijzen. Er is niemand in de positie om jou af te wijzen. Anderen niet en jezelf niet. En weet je waarom niet? Je bent helemaal niet meer van jezelf. Je bent ook niet andermans bezit. Je bent gekocht en je bent betaald door je scheppen. En hij wijst jou niet af. Echt niet. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou. Hij heeft een plan voor jou. Met al je gekkigheden en al je nukken. Ja? Dat is een waarheid die mag je in de oren knopen. Die je zelf aan moet leren. Niemand kan jou afwijzen. Want je bent niemands bezit. De enige die jou af kan wijzen, heeft jou gekocht en betaald met zijn bloed. Je bent zoveel waard als de prijs die voor jou betaald is. Dat is een kapitalistisch principe, hè? Ja? En hij heeft alles voor jou betaald. Die God mag mijn verlosser zijn. Hij mag mijn redder zijn, mijn maker en mijn vader. En ja, hij mag ook mijn meester zijn. Toch? Paulus had het door en hij noemde zichzelf een doelos van Christus. Hij zei, uw genade is genoeg. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. Mijn verlangen is dat of ik nu leef of dat ik nu sterf, dat Christus verheerlijk wordt. Snap je wat ik zeg? Het gaat in het leven niet om de vraag wie je bent uiteindelijk. Maar het gaat in het leven om van wie je bent. En ik geloof dat er mensen in ons midden zijn die die ware vrede hebben gevonden. Die kunnen zeggen, Jan, man, ik ben een dienstleg van God. Ik doe wat hij wil dat ik doe. Ik ga waar hij zegt dat ik wil gaan. Ik ben doelloos van één Heer. Maar ik geloof dat er net zoveel, misschien in ons midden ook wel zijn. Weet je, er zijn net zoveel gevangenen binnen als buiten de kerk. Dat we met onze voeten in de blokken, misschien van onze ego's en van de mening van anderen zitten. Dat we zo verlangen om gezien te worden of, of gehoord te worden. En laat me één ding vertellen aan jullie, je bent gezien en je bent gehoord. Daarom kan God naar deze wereld toch? Om de fundamenten van de leugens waar je misschien wel in bent gaan geloven, om die te schudden. Om de deur open te zetten naar een nieuwe toekomst met hem. Om je vrij te maken van jezelf en je ware vrede te geven. Buig je hoofd, lieve mensen. Buig je hoofd. Geef je weerstand op. Laat hem maar spreken. Laat hem maar leiden. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij. En ik geef je rust. Amen. Vader, ik dank u wel voor dit moment. Heer, ik wil u danken voor ja, uw woord. Uw woord dat over ons heen kwam. En misschien voor sommigen het gevoel dat er een stortvloed was die over hen heen kwam. Um, met een hoop informatie. Heer, maar waar doorheen de uitnodiging van u klinkt. De uitnodiging die klinkt en die... Ja, die ons misschien ook wel confronteert, die ons roept uit onze gevangenis, die ons roept uit dat meest donkere moment van ons bestaan. En Heer, u kent ons en u weet wie we zijn en u weet wat we meemaken. Heer, misschien is het inderdaad zo dat we, dat we zo gevoelig zijn, graag voor afwijzing, dat we, dat we echt, echt ons geketend voelen. Dank u wel dat de vrijheid is in u. Heer, een acceptatie van het feit dat we maar één meester hebben. Dat niemand in staat is om ons af te wijzen. Behalve één. En dat u dat nooit doet. Nooit doet, nooit doet. Heer, omdat u gekomen bent voor ons. Om ons te redden. Heer, uit die gevangenis. Heer, misschien zijn we hier en is het inderdaad zo dat we, dat we ziek zijn of dat er misschien een depressie in ons leven is en dat we ons daardoor zo geketend voelen. Heer, dan dank ik u, Heer, dat er een vreugde is. Een vreugde die door niemand te stuiten is. Een vreugde die dieper gaat dan welk verdriet dan ook. Een vreugde die roept, het is goed met mijn ziel. En ik mag weten, ik mag weten dat ik niet meer gevangen hoef te zijn. Want mijn Heer, mijn Heer zet me vrij. Dank u wel dat de vrijheid is in u. Heer, dat we ook dadelijk keer als we het avondmaal vieren. Heer, dat we daar ook gewoon heel bewust naartoe mogen werken. In de naam van Jezus. Amen. Amen.